9 uur. Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie kon maandenlang duizenden criminelen afluisteren en volgen. Ze verkochten op telefoons aan criminelen en luisterden zo iedereen erin. In 16 landen konden agenten gesprekken afluisteren en de locaties van de telefoons volgen. Er was een hoop door te spitten, want de politie verkocht een flinke lading telefoons, zegt verslaggever Remco Andringa. Ja, vele duizenden uh, schrijven media in landen die ook hebben meegedaan aan deze politieactie. Uh, waaronder dus ook criminelen in Nederland. Uh, hoeveel mensen hier zo'n telefoon hadden is nog niet duidelijk. Maar dat ze uh, werden gebruikt, ja, dat staat wel vast. Want er zijn gisteren al meerdere invallen en arrestaties geweest. Uh, onder andere in Brabant, Limburg en Rotterdam. Allemaal naar aanleiding van die uh, undercover telefoons. Later vandaag maakt de politie er meer over bekend. Ziekenhuizen onderzoeken of sommige mensen misschien een derde coronaprik nodig hebben. Bijvoorbeeld mensen die medicijnen slikken... ...die hun afweersysteem platleggen... ...zoals na een niertransplantatie. Nu belanden sommige mensen die twee prikken hebben gehad... ...toch op de IC. Meer dan de helft van de conducteurs... ...krijgt te maken met agressieve passagiers... ...als ze die aanspreken op de coronaregels. Dat meldt nu.nl. Ze zeggen dat er veel gedoe is met reizigers... ...die geen mondkapje dragen... ...of reizigers die onderling ruzie krijgen... ...omdat anderhalve meter afstand houden... ...in de trein niet altijd kan. En er zijn nog niet heel veel horecazaken failliet gegaan. Dat werd wel verwacht, maar er zijn juist meer zaken dan ooit. En dat is een tegenvaller voor ondernemers die een café of restaurant willen overnemen. Er is weinig aanbod. Deze man die een brasserie wilde kopen, moest ook goed zoeken. Uiteindelijk heb ik nu vertrouwen met mij denk ik heel Nederland dat, dat, dat, we, dat we het nu achter de rug lijken te hebben. De vaccinaties gaan goed. Dus we hebben, ja, er is een hele goede stip aan de horizon dat het echt nu wel klaar is. Door de overheidssteun houden de meeste kroegen en restaurants het goed vol. Deskundigen denken wel dat als de coronasteun stopt... toch meer horecaondernemers hun zaak moeten verkopen. Het weer, veel zon, dan zijn er ook wel wat wolken vandaag. 21 graden in Friesland en 25 in Brabant. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. In Noord-Holland staat er al de hele ochtend file op de A7 van Horen naar Zaanstad. Er is een technische storing van de camera's van de spitstroken. Spitstrook is daarom afgesloten en dat kost je op de A7 nu een half uur extra reistijd. Op de N240 hoog richting Hippolytushoef staat het vast bij Wieringerwerf. Daar is de vertraging een kwartier. En op de N247 van Horen naar Amsterdam rijdt het langzaam tussen Volendam en Broek in Waterland. Daar heb je 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 um what that Feeling kinda of funky, not too hunky Look like shit, some low life junkie. Well I learned my lesson, I never start messing around with a girl who starts undressing Well, you know for a foreign minute, cause you never know what's in it. Cause she's wicked, you miss but you sure won't win no place. Yeah, I'll be girls, I'm gonna walk this in the night. Jesus Christ Got to, to me remember this and it's the only time we give me some uh, uh.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 We are the girls, the man Tu y, tu y, tu y yo tenemos ganas Me gusta tu acento de colombiana Cuando dices vos ya sabes Lo que quieres dime otra vez Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Vamos a hacerlo pues Una y otra vez Una y otra vez Vamos a hacerlo pues See me baby Sitting where you got her that drive me crazy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 Je me kent, me kent, pues. je yeah. me kent, me kent, pues. je me kent, me kent, je me kent, pues. je pues. es que me kent, je me kent, je me me kent, me kent, me kent, je me me kent, je me kent, je me kent,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 Cerca la in te io sto da schifo, credi e non lo...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 Good Sometimes I think, what the fuck?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 Een hoofd met een zet van zon, zee, zandvoort en zo, Zaterdagochtend, als hij daar loopt, mijn kleine jongen, wat wordt hij dan groot? Kleine jongens, die gedragen zich als proef.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 Wie holaren worden de toren staan Frieden gedragen zich als toch, die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 asso che ades se tutto ciò che trovo io Che più forte e non si può Anche se la mia testa è un via di fantasie troppo perso in mezzo a per posso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 I'm uh -huh. Jouw keuze ZFM.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 Se ela soubesse que que quando passa passa o sorrindo sorrindo se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor